Volgens opiniepeilingen steunt bijna 60% van de Fransen het homohuwelijk. De Spaanse premier Rajoy blijft ontkennen dat hij zwart geld heeft aangenomen. Afgelopen week dook de naam van de premier op in een schaduwboekhouding die de krant El País publiceerde. Rajoy en zijn partij, de Partido Popular, liggen al een paar weken onder vuur. De oud-penningmeester van de partij zou er jarenlang een zwarte boekhouding op na hebben gehouden.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 Het weer. Vanmiddag stapelwolken, zonnige periode en een enkele bui. Temperatuur rond 5 graden. Morgen eerst droog met wat zon. Later op de dag vanuit het westen regen in het oosten. Mogelijk natte sneeuw. Dit was het NOS-journaal. WB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Tussen Geusweld en Knopend Koenplein 4 kilometer. Tussen Landgraaf en Kerkrade Centrum rijden geen treinen. Er ligt daar een boom op het spoor. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, nog een half uur vanuit een zonovergoten Amstel van Jehe. Ik zit hier echt te knijpen om de twee gasten aan tafel nog een beetje te kunnen ontwaren. Uh, Jorah Rienstra heeft een uh, nieuw programma. We maken er wat van. Uh, We zagen net even de flyer, het programma... Uh, uh, uh, ja, hoe noem je dat? Advertentieblaadje? Wat, wat, ja, de flyer uh, inderdaad. Flyer dat, Poster, ja. Schoon, ja. ja. ja. Daar, daar zit jij op, uh, opgevouwen in een doos. En ja. dat is niet gefotoshopt, hoor ik net. Dat heb je, echt, je hebt echt live zo gezeten. Ja, nou in een, in een, in een houten kist eigenlijk. Uh, ja, met een opening. En daar ben ik in gaan zitten. Dus uh, ja, mensen denken ook wel dat ik een slangenmeisje ben. Maar uh, dat is niet het <laughs> valt vies tegen hoor. Ze speelt wel heel goed piano en ze zingt ook. En dat gaat ze straks ook doen. Verder uh, hier... Uh, uh, uh, nog aan, dan ben ik helemaal door de, de blaadjes kwijt. Neem me niet Patricia de Groot van uh, uitgeverij Quirido. Want Kleren maken de vrouw. Uh, daar gaan we het over hebben. Is dus een boek, een roman uh, van Helle Hazen. Maar nog voor oorlog begrijp ik. Precies. Het is eigenlijk haar eerste echte debuut. Haar romandebuut uit uh, 1947. En nu eindelijk weer opnieuw uh, verkrijgbaar. Ja. Goed, we hebben het er straks over. Uiteraard ook straks de 80 seconden met uh, talent op saxofoon deze keer. Uh, maar eerst even iets anders, want vanavond om uh, even over half elf op uh, Nederland 2... Uh, Cornald Maas met Opium Televisie. Wat ga jij doen, Cornald? Ja, nou, je, je zei het net al. John Buisman is ook onderweg met Buddy om onder andere Frans uh, van Deurs te aanschouwen. Ja. Ik ga morgen naar de première trouwens van die musical. Jij ook of niet? Uh, nee, ik ga vanmorgen even niet uh, iets nou, cultureels doen. Het is ook reuze leuk om er rustig, aan de, rustig aan te doen. Ons programma is bomvol vanavond, want Meidie Vos, de Kamerlid, neemt het culturele nieuws door. Uh, ze zal het ongetwijfeld over de Dichter des Vaderlands gaan, want zij zat ook in de commissie die uh, Anne Vechter uitkoos, mede uitkoos. En wat net ook al bij jou voorbij kwam, zal Wallace Vries en Paul Groot zijn er, om te praten over die enorme succesvoorstelling over Adele Bloemendaal. Mm -hmm. Het gaat over Roger Raveel, de beroemde schilder-kunstenaar die uh, deze week overleed, Jasper K.B. praten over. En uh, waar ik me ook wel op verheug is uh, nogal is Paul van Vliet. Soms komen dingen prachtig samen. Hij zal altijd gast zijn. Maar uiteraard zeer bevriend geweest, altijd met Beatrix. En we laten vanavond beelden zien van de allereerste conferentie ooit. die speciaal voor Beatrix en Klaus werd gehouden. Namelijk in 1966. Oh, met die regenjas. Toch? Met die regenjas. Ja, precies, de regenjas, ja. ja. Ik had het nooit meer gezien, jij wel? Nou ja, ja, die oude zwart-wit beelden ooit. Uh, ja. hij, toch, hij geeft toch zijn regenjas of iets dergelijks? Die geeft hij ook aan Prins Klaus. Dus lang voordat de stropdas in de zwang kwam en het weggooien daarvan, was de regenjas al heel populair in de jaren zestig. En het ja. nou, ja, van Vliet gaat ook in, uh, in zijn voorstelling die morgen opnieuw is start... Uh, gaat hij een gedicht brengen over de aanleiding van de abdicatie van Beatrix... maar dat draagt hij bij ons vanavond alvast voor. Oké. Okay. En je, de, de live band had je al genoemd, ik, Ardinoor? Nee, dat heb ik niet genoemd. Dus uh, Alert van je, dat vergat ik nog helemaal. Gaardoor is er ook. Ja, ik goed, moet zoveel noemen. Het ja, het is heel veel. Vol programma, leuk. Vol programma, yes. Vanavond, net al twee op je televisie. Ik ga trouwens okay. wel wat cultureels doen, bedenk ik me nu. Want morgen ga ik naar uh, Alvis Hermanis, de Letse theatermaker. die, uh, die wordt geïnterviewd in de stad Schouwburg in Amsterdam. Maar goed, dat terzijde. Kijk, um, kijken, uh, Jora, ik ga met jou praten. Ja. Eigenlijk uh, hadden wij twee uh, aanstormende theatermakers aan tafel willen hebben nu. Uh, twee aan, jonge aanstormende vrouwen uit de wereld van de kleinkunst. Uh, want jouw collega en klasgenoot, als ik me niet vergis, Anne van Veen... die hadden we ook uitgenodigd. Ja, dat, daar verheugde ik me ook al enorm op. Anne is ziek. <laughs> ja, we wensen helaas, haar ziek, alle ja. wetenschap. Ja. Ja. Uh, ze gaat binnenkort in de première met... Uh, uh, uh, jij gaat in de première met je show, We maken er wat ja. van. Um, waarin je op komische wijze staat hij dan een... Beeld schetst van de werkelijkheid. Ja. Wat is jouw werkelijkheid? Nou ja, ik, mijn voorstelling gaat best wel over uh, de realiteit van het leven. Dingen die ophouden, die vergaan uh, de, binnen de liefde. Hè, bepaalde lusten of uh, sprankelingen die verdwijnen naarmate je langer bij elkaar bent. En, en, en ja, ik kan dan op vrij uh, droog... komische wijze daar een, een lied over zingen, bijvoorbeeld. Uh, ja, en, en, en dat, dat fascineert mij sowieso. Dingen die vergaan, die ophouden en. Uh, ja, op een gegeven moment kom je toch in zo'n fase terecht... dat, dat het allemaal uh, gewoon een beetje een herhaling wordt. van uh... Wat nou? Hoezo? Hoe oud nah, allemaal? Nee, ik ben 31, maar ik, ik ben altijd gefascineerd... Door, door, door, door mensen die misschien net één net stap verder zijn dan ik. Ik kijk altijd meer vooruit naar wat, wat de toekomst me brengt... qua uh, waar het gaat eindigen... dan dat ik terugkijk uh, naar, naar wat het allemaal is geweest. Hmm. Dus uh, ja... Ja, dat, dat vind ik altijd integrerend. Ja, ik zie dat ook wel in relaties of zo. Hoe die op gegeven, zich op een gegeven moment gaan vormgeven... met, met een, iemand die wellicht een ander heeft... en de vrouw die er niks van zegt. En, uh, daar heb ik ook een scène over in mijn voorstelling. Een vrouw die uh, gaat stofzuigen... En, en een hele inhoud uh, van een, uh, ja, een schone vrouw vindt. Uh, lingerie uh, plus een hak. En, uh, en, en denkt van, waar komt dit allemaal vandaan? Waar komt dit vandaan? En op een gegeven moment weet ze dat natuurlijk wel. Maar dan is de vraag, ga je er nog wat van zeggen of niet? Of laat je het zo en accepteer je het en uh, ga je door met je leven en... Uh ja, maak je er daar binnen wat van. Ja. Dat is eigenlijk wel het euh, dilemma. Was, ik was wel verbaasd wat er allemaal in een stofzuiger kwam. Want dat was wel heel veel. Dat is veel. heel veel. Dat is absoluut heel veel. had ik ook niet verwacht. Nee. Maar ja, je kan ermee op vakantie met de stofzuiger. Zo ja. groot als een koffer bijna. Ja, ja. Sterk, nog Die stofzuiger van jou Die gaat ook helemaal vanzelf op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment. Dat is, dat is leuk. Die komt echt tot leven ook. En uh, ja. ja. <laughs> dus uh, als, ik, als ik met mijn voorstelling klaar ben... dan denk ik dat ik die stofzuiger ga veilen. Want ik denk dat heel veel vrouwen hier heel erg veel interesse in hebben. Is, is het, uh, Dit is jouw tweede programma, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Nou is het altijd bij, uh, dat weet Patricia als geen ander... want die, heeft, uh, die, die is druk met schrijvers bij de uitgeverij. Je eerste programma, of, of je eerste boek... dan wordt het lastig om een tweede boek uh, te schrijven. Is ja. dat met, met theater eigenlijk hetzelfde? Ja, eigenlijk wel. Je eerste programma... Daar, daar doe je eigenlijk alles wat je in al die jaren hebt gemaakt. Uh, stop je daarin. Uh, en, en, en, en, en je bent wat naïver, dus je, je, je staat er wat naïver in, dus je gaat gewoon. En bij je tweede voorstelling, merk ik zelf, veel kritischer naar jezelf toe. Je verwachtingen zijn anders, de lat ligt hoger. Ja. Uh, he, kan, je het, kan je het weer herhalen wat je eerst hebt gedaan? Kan je het waarmaken? Nou, dat soort dingen spelen absoluut mee. En, uh, maar ja, goed, er is dan toch weer uh, nu inmiddels een uur en een kwartier aan materiaal gekomen. Dus, ja. het, het, komt, het komt dan toch het, allemaal het wel. Het komt toch weer wel, ja. ja, ja. ja. En, uh, uh, ook de dingen die je geleerd hebt, denk ik, op school... die komen in zo'n eerste programma allemaal. Want dan wil je alles doen, alles heel voorbeeldig doen. Dat Eigenlijk wel, ja. ja. Dat klopt, ja. Dan hoor je wel... Ik heb het wel lang gehad nog... dat ik zo'n stemmetje hoorde van, uh, van Ruud Wijsman. Dat was dan onze artistiek leider op de Kleinkersacademie. Dat ik hem af en toe in mijn achterhoofd hoorde van... Uh, wat, wat zijn Ja, gewoon, gewoon, gewoon hoe bepaalde liedjes misschien moesten vormgegeven worden. Of uh, ja, hoe je moet staan. En, en uh, nou ja, dat soort dingen, dat, dat komt dan af en toe nog weer even naar boven. Maar ja, je hebt niet voor niets een opleiding gedaan. Dat kan je natuurlijk ook gebruiken. Ja. Jij zat in de klas he, met Anne toch? Ja, ik zat in de klas met Anne van Veen. En wij zijn na een jaar heel goed bevriend geraakt. En nog steeds uh, zijn we bevriend. En uh, ja. ja, dus dat is wel leuk. We, we, we lopen echt ook synchroon qua, qua waar we nu staan. Uh, nou ja, hoewel zij heeft haar derde show en ik mijn tweede. Maar nou ja, we zijn is tegelijkertijd dat, is dat, afgestudeerd. Is dat een soort competitie ook, of dat niet? Nee, ik denk dat toen wij in ons vierde jaar zaten. we allebei wel voelden dat we dit. Dus dat we ieder een programma wilden maken. Dan was het wel even van: goh, gaan we niet, niet hetzelfde doen? Maar dat heeft zich al heel snel uitgekristalliseerd tot allebei iets anders. Dus het is nu alleen maar stimulerend. dat je af en toe elkaar in de auto kan bellen: van ik zit nu hier en waar zit jij? En uh, is jouw kleedkamer ook zo koud? Ja, en uh, wat, uh, dat soort uh, gesprekken. En, uh, ja, en ook over soms inhoudelijk over de voorstelling zelf. En, en ja. Daar, daar heb ik wel veel aan, moeten zeggen. Ga je zeggen. ook naar elkaars voorstelling kijken? Hoor. Zeker, ja. absoluut. Ja. Want, ja. want ik, ik heb uh, Ander de voorstelling ook gezien ja. vorige week. Uh, heel, heel veel, veel muzikaler. Of ja. ja, ze heeft twee muzikanten, ze worden dan snel muzikaler. Ja. Dan, dan, omdat jij staat in je eentje op het podium. Dus er komt ook veel meer op, op jou neer dan natuurlijk. Ik denk toch wel alles, ja. Ja, <laughs> ja nee, dat is, ja, dat is een, ik denk dat zij inderdaad in muzikale hoeken in is gegaan. En dat, dat lijkt me ook goed. Dat is ook echt haar, haar kracht, haar talent. En ik zelf, ja, ik, ik merkte, ik heb ooit ook met muzikanten gespeeld, maar uh, eigenlijk voelde ik toen al dat het, dat het mij eerder tegenhield dat het me ging meehelpen. Mm -hmm. uh, en dat lag puur en alleen aan mezelf, want ik ben uh, denk ik te eigenwijs en uh, ik vind het moeilijk om, om echt samen te werken. Dus uh, ik ben dat toen gewoon alleen gaan doen. En ik denk dat ik nu wel, als ik met muzikanten ga werken, veel beter weet waar ik ze dan voor zou moeten inzetten. Ja, dat wist ik toen gewoon nog niet. Om muziek te maken wellicht. Precies. Ja. Daarvoor, maar ook misschien uh, mentaal dat, je, <laughs> dat ze niet een stoorzender zijn... maar dat ze je nee, kunnen precies, helpen. precies. Dat ze uh, ja. dezelfde kant op kijken. We, we waren bij een uh, voorstelling in uh, Bellevue in Amsterdam. En uh, ja. dit zijn wat de reacties van, uh, van het publiek. Oh, spannend. Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het uh, best wel tof. Haar mimiek is gewoon heel goed. En ze kan ook fysiek... Ik kan ze heel goed inzetten, vind ik. Ik vond vooral de liedjes heel erg leuk. Ik vind ze een hele mooie stem heeft en uh, prachtig kan zingen. Briljante vond ze soms, inderdaad heel herkenbaar. En, uh, nou, ik vind het gewoon een dapper, dapper meisje dat ze het allemaal doet en zo. Dat <lacht> vind ik gewoon heel erg goed. Ik ken haar moeder, dus ik ben er komen kijken. Niet, niet elk liedje vond ik even, even goed, even sterk. Ik vond er wel een paar tussen zit waar ik zeg maar uh, ook mijn, mijn concentratie verloor. Maar... Ja, ik vond het heel grappig. Ik vond het laatste liedje misschien een beetje zoetig. Maar het moment dat ik dat me wel raakte... was het moment dat ze zong over haar ouderlijk huis... en dat daar een nieuw gebouw werd neergezet. Dat vond ik heel mooi gedaan. Ja. <laughs> Wat vond je van de reacties? Ja... Uh... Dat zullen de gemiddelde reacties zijn van het publiek. Ja, dat is, uh... Soms spreek je mensen na afloop. Dat vind ik altijd heel leuk. En, en ik weet niet hoe het vroeger was. Maar in deze tijd uh, weten mensen ook altijd meteen wat ze moeten zeggen. Uh, dus dus de, de, hè, soms. Uh, ik denk dat je vroeger nog wel eens had dat mensen dan een fanmail stuurden. of daar eens op gingen zitten en je drie weken later een brief stuurde. Maar hier staat dat meteen. Mensen weten tegenwoordig steeds meer. als er bijna een soort regisseurs. Uh, hoe, hoe, wat ze wel of niet vind je uh, goed vinden. Ja, dat juist niet. Nou, ik vind het wel van het publiek... Kijk, het is ook je publiek, ze komen, ze zijn geïnteresseerd. En dus, uh, uh, er is veel aanbod, dus waarom niet luisteren... naar, naar wat, ze, wat, ze vind, wat ze goed aan je vinden? Het is natuurlijk ook heel objectief. Maar je, je maakt, toch, maakt toch wat je zelf wil? Je gaat toch niet uh, nee, tuurlijk, je plooien is, naar wat je publiek nee, wil? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel boeiend om te merken wat zij, uh, wat zij ervan vinden. Nee. E, um, dat begint al bij reacties uit de zaal als je aan het spelen bent. Ik heb wel eens een keer een lied gehad... die heet Ik heb vandaag mijn snor gebleekt voor jou... Nou, dat schreef ik ooit in mijn woonkamer. Ik dacht, dat is helemaal niks. Maar ik ga het gewoon een keer doen. En toen bleek dat publiek dat uh, ging helemaal uit hun dak ging. Ja, dan, dan, ja, je hebt zelf een oordeel, maar soms moet je het ook even gewoon polsen. En, en niet te veel natuurlijk, want dan word je ook weer moe. Dus je moet het um, gedoseerd doen. Ja. Je hebt ook een nummer dat heet Lelystad. Ja. jij schrijft al je teksten zelf, toch? Ik schrijf al mijn teksten zelf. Wel met hulp soms van anderen... Um, in de basis wel, absoluut, of om het ja. af te maken. Maar ja. liedteksten schrijf ik eigenlijk altijd helemaal zelf. Ja, dus ja. niet mensen als Jan Boerstoel of Ivo de Wijs? Of, uh... Nee, terwijl ik wel echt een grote fan ben van Jan Boerstoel. Ah. Dat absoluut. En ik vind dat er in, in Nederland ook echt prachtige liederen zijn, uh, zijn geschreven. Dus wat dat betreft. Maar ik heb, ik, ik heb nog niet de drang gevoeld om een ander lied te vertolken. Nee. Voor de mensen die willen weten hoe dat klinkt. Lelystad, Joara Rienstad, die gaat nu naar de piano. Die uh, gaat dat uh, voor ons... Zingen. En ze is donderdag te zien in het Foucault Theater in IJsselstein, zaterdag in het Kennemart in Beverwijk. Een tournee loopt nog het hele seizoen. Jora. Hij weet niet of het komt omdat hij nooit geluisterd had.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 Op zondag ging hij fietsen, snoof de wind op, keek naar vogels. Ging soms zwemmen bij een aangelegd stuk strand. Zij ging naar haar moeder terug naar Amsterdam. Ze had niks met het vlakke Flevoland. Ik weet niet of het komt omdat hij nooit gekeken had Als hij dacht dat hij haar weer hoorde huilen Ze moest gewoon wat wennen aan de buurt, aan het verschil Maar het zou lukken met elkaar in Lelystad Hij nam haar altijd mee als er weer iets was gebouwd Wat toen ooit vanuit zijn potlood was ontstaan Ze moest dan altijd lachen zij dat ze het mooi vond. Maar wou dat ze hier nooit was heen gegaan. Op een dag toen hij thuis kwam, waren al haar spullen weg. Haar briefje zag hij op de tafel liggen. Ik heb het geprobeerd, maar het is koud en leeg en plat. Ik ben weg, ik ben weg uit Lelystad. Hij weet niet of het komt omdat hij haar altijd vergat. Als hij liep door al die nieuwe wijken. Ronde vormen, strakke kleuren, rechte daken van zijn hand. Het was zijn trots, een trotsen, altijd mooie leliestad. Morgen gaat hij fietsen, zijn straat uit langs de boten, rust wat uit bij de betonnen waterkant. En hij denkt terug aan die zondag toen hij hier voor het eerst alleen stond. En hij wist: ik ben verliefd op Flevoland. Jorah Rienstra Lelystad uit haar programma We Maken Er wat van. Volgende week verschijnt de officiële debuutroman van de in 2011 overleden schrijfster Hella Haase. Ja, het is echt waar. Kleren maken de vrouw. Haase schreef deze roman in 1947, een jaar voor haar echte debuutroman Oeroeg, die we allemaal gelezen hebben natuurlijk. Verward, denkt u wellicht, maar 'Kleren maken de vrouw' is in opdracht geschreven en werd zodoende nooit gerekend tot het literaire werk. Patricia de Groot zit hier aan tafel. Ze werkt bij uitgeverij Querido. Was de redacteur van Hella Haase. Ze zou uh, ja, van, ze zou vandaag 95 zijn geworden. Precies, ja. Is die, ja. Be, ben jij daarmee bezig? Een dag als, als vandaag? Ik denk wel aan haar. Ja, ik mis haar ook echt. Uh -huh. En uh, zeker ook als er nu weer zo'n nieuwe boek van haar uitkomt. Uh, ja, dat denk ik aan Ja, ja. maar waar, waar bestond jullie contact uit? Was dat, uh, ging dat verder dan alleen als er een nieuw boek was uh, dat bespreken? Nou, er is altijd om haar werk heen heel erg veel te doen. En ze wordt veel werd veel uitgenodigd voor, voor lezingen, om stukken te schrijven... En, uh, die dingen die besprak ik allemaal met haar. Dus ik kwam ook uh, één middag bij haar thuis op bezoek. Aha. En dan namen we de dingen door. En dat ging al vrij snel ook verder over het leven. Ja, en, uh, ja. De boeken die we moesten lezen. En, ja. ja, mooi. Ja. Um... En dit boek is natuurlijk wel heel bijzonder... omdat het niet echt tot haar literaire werk behoort. En daarom is het ook eigenlijk nooit meer in, in druk verschenen. Het is de eerste keer in 1947 heeft ze het gemaakt in opdracht, wat je net al zei. Uh -huh. Dat was voor een reeks carrièreboeken... En er werden mensen uitgenodigd om te schrijven over een bepaald beroep. En Helle vertelde me een keer dat ze uh, de pech had dat zij als laatste aan de beurt was. En dat alleen nog het, uh, <lacht> het modevak Alle overbleef. Alle beroepen waren al weg. Die waren allemaal Wat? al weg. Eigenlijk had ze het niet over een andere beroep willen spreken. Ja, ze heeft, ze heeft zich niet uitgesproken over welk beroep dan. <lacht> maar uh, mode was nou niet echt helemaal haar onderwerp. Maar ze heeft zich daar op een ontzettend leuke en goede manier van afgemaakt. Ja. door. Uh, ja, Echt deze vermakelijke roman te schrijven. Waar, waar, waar gaat uh, dit over? Het is het is portret van, van iemand hè? die actief is in de modewereld. Ja, het, het vertelt het verhaal van eigenlijk één studente, Reina van Holte. Het speelt zich zo af eind jaren dertig. Uh, dus vandaar ook een, een nostalgische of, of licht naïeve toon in alles. Um, en Reina, die blijkt gewoon een natuurtalent te zijn. Die maakt een jurk voor een feest. Dat heette nog een vuif van, een, ah, ja, ja. van de studenten. Rijna, Rijna vind ik sowieso ook al jaren dertig. Precies, wel. ja. ja, ja. En um, zij wordt door een rijke mevrouw in staat gesteld om een modeopleiding te gaan volgen. En dat lezen we hoe dat allemaal gaat onderling tussen de studenten. met jaloezie, met plagiaat plegen. En um, natuurlijk komt het aan het einde allemaal goed. En het een mooie... dat is een masterpoesterverhaal. een soort sprookjes in. Het ja, eigenlijk. is echt gewoon echt een uh, nou, haast uh, sessie van Marksveldachtig. Uh... Nog zo'n jaren dertig. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar het is ontzettend onderhoudend geschreven. En dat deed Helle Haase wel vaker in haar beginjaren. We ze hebben ook een keer uh, nog sterrenjacht uitgegeven. Dat was in een feuilleton dat ze schreef in 1950. Mm -hmm. En waar ze gewoon echt... Uh, ja, laat zien dat ze over een ontzettend leuke, vlotte pen beschikt. En, Geestig, hè? Want ze zat toch ook in zo'n zo zo televisieprogramma... Uh, hou jij in je ja, woord? Dat ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Niet dat ik dat heb meegemaakt. Zo uit ben ik nou niet. Uh, uh, heeft het dezelfde kwaliteit als wat later natuurlijk... Uh, de Heer van de T en dergelijke, uh, maar ook Oeroeg? Uh, of is het echt een boek in opdracht? Ja... Uh, wat je uit je pols, uh, losse pols haalt. Nee, nee, het, het, is, het, het is natuurlijk niet echt helemaal uit haarzelf zelf voortgekomen. En het, het mist misschien een bepaalde uh, serieuze literaire gelaagdheid. Maar het is als, uh, als, als meisjesroman roman ontzettend geslaagd. En het leuke is ook, als je dit leest, uh, zie je ook allerlei kenmerken van haar, uh, haar voorliefde voor verborgen documenten. Die, die Reina, die mag bijvoorbeeld bij die rijke mevrouw, krijgt ze de dus Sleutel van een tuinhuisje. En, ah. Ja en dat is helemaal dichtgewoekerd En dan, dan vindt ze een dagboek in van een oude vrouw die oh, de historische romans heeft gepleegd op de dag dat ze moest trouwen. En ja. zou, zou je een hele klein stukje kunnen voorlezen om, om een idee te, te geven? Ja, dus, uh, ik heb een, wil wel een stukje lezen wat iets vertelt over uh, hun, hun opdrachten in die klas. Mm -hmm. um, omdat de rest is uh, veel in dialoog geschreven. Het is, uh, daar moet je toch een beetje een acteur voor zijn, wil ja, je dat goed dat is, dat is een gave. Dus ik heb een mooi iets over het mode tekenen. Ja. Langs de linkerkant van het bladpapier was in enkele forse lijnen de omtrek van één zijde van een boom geschetst. Takken en wortels liepen door over het papier en vormden zo als het ware een onregelmatige omlijsting. Reina was er na eindeloos proberen in geslaagd... om deze versiering zo weinig nadrukkelijk te maken... dat de aandacht niet werd afgeleid van het eigenlijke doel van de tekening... de modefiguren. Er woedde duidelijk een herfststorm. De takken waren gedeeltelijk ontbladerd. Een regen van rode en bruine bladeren kwam naar beneden dwarrelen. Tegen de windvlaag worstelden drie figuren... Voorop een meisje in een grijs groen mantelpak... dat met één hand haar jagershoedje met haar andere een paraplu trachtte te redden. Gevolgd door een tweede figuurtje in een bruin middagjaponnetje... dat lachend met twee handen haar omhooggestoken opgestoken kapsel beschermde... De laatste van de optocht greep in feestelijke stemming spils... naar een paar voorbijdwarrelende bladeren... en liet de rok van haar vlammend rode avondjurk waaien zoals die wilde. Ja, mooi. Ik vind kwiek vind ik ook wel echt een, een, een gedateerd woord. Ja, eigenlijk. en, en, en iets, iets als mythos. En mythos. Uh, ja, het is echt uh, ontzettend leuk om te lezen over, de, over die tijd. Uh, Reina komt op een gegeven moment thuis. Ze woont samen met haar vriendin Abby op kamers. En wat ruikt ze in het trappenhuis heerlijk. Het lijken wel Turkse of Spaanse geuren. Jo heeft Abinassi Goring gemaakt. Wow, nou. Dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden. Goed, begin september voor, uh, vorig jaar verscheen er nog een postuum verhalenbundel van helaas met verloren geraakte verhalen. Is, is, is dat het was maanlicht. Ja. Is ja. het nu op? Of is het nog meer? Nou, er is enorm veel in, in haar nalatenschap. En uh, we zijn eigenlijk ook nog wel steeds aan het lezen... om daar dingen in te ontdekken. Maar ik denk eigenlijk dat we de grootste... Echt afteksten hiermee gehad hebben. Oké, okay, dankjewel Patricia de Groot. Kleren maken de vrouw komt dinsdag 5 februari uit... bij uitgeverij Quirido. Tijd voor een gedicht. Ik ben Ruben van Gogh. Ik lees uit mijn nieuwe bundel... Hier begint het leven het gedicht van dat soort dingen. Polen in het park. Halsband parkieten in een boom erboven. En ik met mijn Tibetaanse terrier loop langs. Kwart Hongaars, kwart Frans, de rest Fries. Enkel... Wat Nederlands machtig. Een Engelsman springt van de brug. Liefdesverdriet om een Afrikaanse van de overkant. Wat staan ze daar te kijken, die Marokkanen. Hij is al geland, er wordt al gebeld, niets aan de hand. De halsbandpakieten krijzen, krijzen. Ik herinner me ineens wat woordjes Frans. L'amour, la tristesse, dat soort dingen. Besluit dan in mijn beste koeterwaal zacht voor me uit te zingen. Van dat soort dingen dus. Van dat soort dingen. Van dat soort dingen, Ruben van Gogh was dat hier uit de bundel. Hier begint het leven. Ja, we hadden eerder een theatergroep De Bond Hond uit Almere. We hebben hier ook in de 80 seconden een 15-jarige alt saxofonist uit Almere. Wie treedt hij... In, uh, wie treedt hij in de voetsporen van Jesse icoon als Charlie Parker, Stan Getz en Cannonball Adderley? Wie weet, denk ik, dat hij moet staan. Hij is in ieder geval goed op weg, want vorig jaar won hij het Princess Christina Jazz Concours. Een presentator en jazz-kennender Code die beveelt hem bij ons aan. Een saxofonist met een eigen geluid, goede techniek, gevoel voor de traditie... en een heel goed gevoel voor het kiezen van medemuzikanten. Iemand die, denk ik, nog op heel veel podia, heel veel luisteraars... een groot plezier gaat doen. En volgens mij moet hij nog 16 worden. Voor mij was het een grote ontdekking van het Prinses Christina Concours. Joel Wilson. De 80 seconden van... 15 inderdaad, Joel Wilson. En hij gaat nu spelen. Tijd, tachtig seconden, Charlie Parker, Billy's Bounce... Uh, Joel, Joel Wilson uh, geeft zijn saxofoon even aan zijn vader... en uh, komt heel eventjes aan tafel zitten om te vertellen. Je, je bent 15 jaar, jou, jouw klasgenoten die zijn meer met Bruno Mars... en dat soort uh, mensen bezig, denk ik, en niet met Charlie Parker. Ja, ja? ja dat klopt wel. Ja, wat vinden ze van, uh, van het uh, saxofoongedoe? Ja, ik vind het leuk en uh, ja, andere kinderen hebben weer... Passie voor iets anders, bijvoorbeeld uh, dans of zo, ja. voetbal. Of, ja. Ja. Ja, je voet, je, je, je, je voetbal niet? Geen sport? Jawel, ik voetbal uh, in Almere bij Club Waterwijk. Oké. Okay. Hey, en waar gaat het naartoe met de muziekcarrière? Um, ik zit nu op het, uh, uh, jeugd, de jeugdopleiding voor het conservatorium. Mm. En ja, ik wil verder gaan met uh, die opleiding. Oké. Okay. Veel succes erbij. Dankjewel dat je hier was. Ja. Joel Wilson was dat. Goed, dank uh, Patricia de Grote Jaren Rinsa en uh, Joel voor de komst. Opium met avro.nl is het uh, adres waar u uh, ons uh, kunt bereiken. Om vijf uur op Nederland 2 kunsttuur met onder andere... Russische sociale kunst en een portret van de Nederlandse kunstenaar Jan Dibberts. Uh, u, kunt, u kunt ons ook Twitter nog. Uh, hekje Opium Avro En uh, op Facebook zitten we ook. Goed, ik wens u alvast een heel fijn weekend. Uh, straks na half vijf uh, het sportforum met... Tom Bout natuurlijk. En met Henry Schut. Henry, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. En met Nando Boers van Nusport En met Valentijn Driessen van de Telegraaf. En ook met LiveSport. Want we hebben zometeen de wereldkampioenschappen veldrijden. Vanaf vijf uur de wedstrijd bij de vrouwen. Waar Marianne Vos opgaat voor haar zesde titel. En dus inderdaad in de rest van het, de uitzending het Sportforum. Na het nieuws met Jeroen Tjepkema. Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de overheid alles uit de kast trekt... om de oude bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het SNS-debakel... aansprakelijk te stellen. PvdA, CDA, D66 en SP willen bij de voormalige top van de SNS-bank... zoveel mogelijk geld terughalen. De partijen in de Tweede Kamer vinden dat schadeclaims gerechtvaardigd zijn... omdat er sprake is van onverantwoord management. Het Franse parlement is akkoord gegaan met de legalisering van het homohuwelijk... de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht...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 Met een noordelijke stroming worden winterse buien aangevoerd... maar op de meeste plaatsen is het gewoon droog en schijnt de zon. Vanavond en ook vannacht is het wisselend bewolkt... en vallen er eerst nog een aantal buien. Het kwik daalt naar 3 graden langs de westkust... in het oosten tot rond het vriespunt... bij een meest matige, krachtige noordwestenwind... die langzaam draait naar het westen. In het zuidoosten is er vannacht een hele kleine kans op wat nevel. En morgenochtend is het overal droog en in het oosten schijnt de zon dan nog wat. Maar vanuit het westen wordt de bewolking steeds dikker... en in de middag volgen er periodes met regen. De middagtemperatuur ligt rond 5 graden, maar loopt tegen de avond nog ietsjes op. Er is ook veel wind morgen uit het zuidwesten. Boven land komt er een matige tot vrij krachtige wind te staan. zee krachtig tot hard en mogelijk op de wadden zelfs tijdelijk stormachtig. Een windkracht 8. En de dagen daarna blijft er een stevige wind waaien uit de meest westelijke richting. Maandag is het tijdelijk zachter, maar later in de week daalt de temperatuur... ligt dan s'nachts rond het vriespunt, overdag rond 4 graden... en het weerbeeld blijft wisselvallig met af en toe wat winterse buien. NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn, met Henry Schut. Forum en veldrijden, dat is in twee woorden deze uitzending van Langs de Lijn tot zes uur. Goedemiddag. In ons wekelijkse sportforum bespreken we de belangrijkste zaken van de voorbije week. Randzaken zijn dat ook vaak. Het gaat over doping vanmiddag. Oh, het gaat over doping. Het gaat over discriminatie, over voetbaltransfers. Uh, hopelijk ook nog over het Nederlands elftal, maar we hebben weer heel veel te bespreken met Nando Boers van NuSport, met Valentijn Driessen van de Telegraaf en met onze vaste gast Ton Boot. En zometeen na vijven beleven we live het wereldkampioenschap Veldrijden voor Vrouwen mee, waar Marianne Vos zometeen opgaat voor haar zesde titel. En nog voordat zij gestart is, is daar in Kentucky USA al Nederlands succes, Gio Lippens. Zeker, Mathieu van der Poel is de winnaar geworden van het WK bij de junioren. Dat was hij vorig jaar ook al en daarmee levert hij meteen een prestatie van formaat. Een unieke prestatie, want het is de eerste keer dat een junior zijn wereldtitel prolongeert. Dat ondanks een valpartij vroeg in de koers, ondanks een lekke band in de finale van de koers. Want er was de voorsprong al tot boven de minuut opgelopen voor de zoon inderdaad van Adrie van der Poel. Eén van die twee crossende zonen van Adrie van der Poel. De andere die rijdt bij de belofte deze Mathieu rijdt bij de junioren en dat gaat een hele grote worden als hij zo doorgaat. Mathieu van der Poel wordt dus wereldkampioen bij de junioren. Uh, tweede plek ook voor een Nederlander, Martijn Budding. Daarmee is het succes voor Nederland compleet. En straks krijgen we dan die koers bij de vrouwen met uh, 32 deelnemers uit alle landen. zeg je dan zo mooi. Maar er is maar één favoriete, dat is hmm. Marjane Vos. Ja, en die kan alleen van zichzelf verliezen, Gio? Of is er nog echt een tegenstander ook? Ja, er is een tegenstander waarmee je rekening moet houden. Dat is Katie Compton, de Amerikaanse. Uh, die heeft uh, veel gewonnen, onder andere de wereldbeker bij de vrouwen. Maar dat had ook alles te maken met het feit dat uh, Marianne Vos lang niet al die wedstrijden gereden heeft. Hè. Zoals je weet, laat pas in het veldrijden weer ingestapt in december. Uh, dat betekent dat ze niet echt meer meedeed in die stand om de wereldbeker. Maar Compton is eigenlijk wel de enige echte uh, tegenstander. En voor de rest, ja, moet je gaan zoeken in het veld, hoor. Katarina Nes, misschien wel, de een Tsjechische, die toch ook alweer Amerikaans. Invloeden heeft getrouwd met een Amerikaan. Zij zou eventueel wel goed kunnen presteren op eigen bodem. Komt hem dus op eigen bodem. En dan hebben we natuurlijk ook nog Sanne van Paas... de Nederlandse, die tweede werd in de stand, de eindstand om de Wereldbeker. Dat zijn vrouwen die echt meedoen. Het parcours is hard. Het is ook wel glad, want het heeft gesneeuwd. Daar in Louisville, temperatuur op dit moment is het min 4 graden. Het is nog vroeg in de ochtend. De vrouwen die starten om 11 uur s ochtends, Amerikaanse tijd, Louisville tijd in Kentucky is dat. En dat is om vijf uur vanmiddag, dus over 25 minuutjes bij ons. Nou heeft zij de gewoonte om het in de eerste paar minuten al te beslissen, Gio. Kan jij nog ergens proberen te vragen of ze deze keer tien minuten kan <laughs> wachten? Want we hebben straks journaal van tien minuten. We kunnen, het er, ja, maar goed, we kunnen het er even spannend laten maken. Ja, want vaak is het zo inderdaad... als je er al in komt met de eerste flits in de eerste ronde... dan is het eigenlijk al gebeurd ja. met Marianne Vos. Maar wie weet, misschien maakt het, het spannender. Maar wacht nog even, hè, want het kan ook nog spannend worden... bij de elite mannen, want op dit parcours... acht ik, en nou ben ik misschien wel iets te optimistisch... en iets te hoopvol, acht ik Lars van der Haar... ook niet uitgesloten van een kantje op het podium. Lars van der Haar, hè, die jonge Nederlander... twee keer wereldkampioen al geworden bij de belofte... mag nu met de elite meedoen, terwijl hij nog een belofte renner is. Maar hij is echt wel kansrijk hoor, op zo'n parcours. Zeker als het op een sprint uitraait. Want al die Belgen, al die favorieten, al die Vlamingen... die hebben allemaal één ding geroepen. Als we moeten sprinten met Van der Haag, dan hebben we angst voor hem. Gio Lippens, hoor je straks terug na vijf. Live dus met de vrouwenwedstrijd van het WK-veldrijden. Tennisnieuws. Kiki Bertens is er bij het toernooi van Parijs... niet ingeslaagd om de finale te bereiken. Ze moest in de halve finale de strijd al in de eerste set staken... omdat ze te veel last had van een rugblessure moment van opgave stond ze tegen de Italiaanse... als eerste geplaatste Sara Erani met 5-0 achter. Bettens was in dit toernooi een zogenaamde lucky loser... speelde dus heel veel wedstrijden in de afgelopen week... en schopte dus tot de laatste vier... onder meer door speelsters uit de top 20 van de wereld te verslaan. De komende week uh, staat voor Bettens de ontmoeting... in de Fed Cup in Israël op het programma. Langs de lijn sportsforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En dat doen we vanmiddag onder meer met Nando Boers. Nando, goedemiddag. goedemiddag. Van uh, NuSport met onder meer wielrennen en schaatsen en Formule 1 in je pakket. Dus je bent uh, in deze week vol sport zeer op je plaats. Mag ik één? Uh, Formule ja. 1 had ik in mijn pakket. De, oh. de laatste Grand Prix heb ik in 2010 gedaan. Maar heb uh, je er nog genoeg dag. verstand van om iets te zeggen over ja. wat er uh, met name gisteren is gebeurd? Nou, ik durf daar wel iets over te zeggen. Oké, okay, dat is mooi. Uh, je sportmoment van deze week? Uh, de persconferentie van Rasmussen. En uh, toch wat haperende vertaling van de Deense mevrouw op uh, Sport24 <laughs> of Nationaal <het> 24. <laughs> Vertel even, wat was de haperende vertaling? Nou, nou ja, ze, ze kwam niet echt los, om te zeggen. Maar het was wel duidelijk wat hij. Uh, en daar gaat het natuurlijk om. Uh, wat hij. De, de, de opeenstapeling van, uh, van, van spullen die hij die, die, die tot zich heeft genomen in zijn carrière. Uh, was. Uh, Opmerkelijk. Ja, op z'n zacht gezegd opmerkelijk. Ja. Het was knap dat hij het nog wist allemaal. Dat vond ik eigenlijk ook wel, ja. En er zaten ook cijfers bij en letters. En, uh, ja, god en jezus. Uh, <lacht> ik, ik heb het nog moeten opzoeken. En er waren dan weer variaties op insuline. Variaties, doorontwikkelde versies van... Hey, hoe hou je het allemaal bij, Eigenlijk dacht ik. Want toen bleek later in een, in een Deense krant... die had verteld dat uh, het, uh, het internet hem toch wel had geholpen... met het, uh, het opzoek, opsnoren van al die informatie. Dus dat was handig. Dat is een van de verworvenheden van internet. En het Festina-rapport uh, uit 1998, of die zaak in ieder geval. Dat, uh, daar had hij heel veel van geleerd. Maar nou, nou, Landis best... had toch best... ook zoveel gebruikt, uh, Nam? Wat zeg je? Nou, uh, Landis had toch ook zoveel gebruikt? Dat was een redende apotheek naar mijn idee. Ja, dat zijn ze natuurlijk allemaal. Maar ik blijf het elke keer toch verrassend vinden... als ik, als ik ze zo voor zo'n bordje zie... of voor een camera zie en dan dat lijstje zie opnoemen. Ja. Dan denk ik, jeetje, wat, hoe, hoe slaap jij s'nachts? Met al die spullen die je uh, door je blijven ja. heen gejaagd. Ja, daarmee is de aftrap voor het eerste onderwerp alvast gedaan. Gaan we zo verder. Valentijn Driessen, chef voetbal van de Telegraaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jouw spotmoment van deze week? Nou, het is eigenlijk niet echt een sportmoment, maar het was uh, de ontboezeming van Louis van Gaal gisteren bij de persconferentie van het Nederlands Elftal. Dat Louis van Gaal zich heeft laten wegjagen uit de Amsterdam Arena uh, voor de laatste training voor iedere Interland. Omdat uh, hij vermoedt dat de infiltranten bij de Arena werken die de opstellingen doorgeven aan de Telegraaf. Nou, Louis van Gaan laat zich normaal nooit ergens uh, iets aan gelegen liggen... maar laat zich zeker niet wegjagen. Dus dat vond ik wel heel opmerkelijk dat hij geen trainingen meer uh, organiseert in de arena. Daar dus zal de arena ook niet zo blij mee zijn. Maar ik vond het ook een beetje een schot in, uh, in, de, in de lucht eigenlijk van hem. Ja, waarvan acte. Tom Boot, jouw moment van de week? moment van de week is een positief moment. Tom de slachter heeft het Tour Down Under geworden... Dat is een 23-jarige wielrenner, de eerste overwinning van de Misschien moet je het woord, sorry dat ik onderbreek, het wordt ja. positief in deze even uitleggen, want het gaat om wielrennen. Je bent maar nooit. Ja, nee. Uh, ja. We worden net als ik welke zin Is dit een positief ja. moment? Heb nou. je nieuws voor ons? Of? Nee, nee, nee, heb ik helemaal niet. Oké, okay, gelukkig. Maar een echt positief moment dus. De ja. tegenovergestelde van negatief. Maar uh, hij heeft dus gewonnen. Een hele jonge, ik vroeg me af, een hele jonge renner, 23 jaar. En. Gelukkig maar wint hij het nu, want bij Geesink en dergelijke... hoorde ik op, een, op zijn 25e verjaardag nog, we moeten hem rustig brengen. En dat vind ik zo vreemd in de hele sport. Als je een talent bent, waarom niet zo snel mogelijk? Maar wat betekent die overwinning? Was deze Nederlander, Tom Jelte, slachter zo sterk... of wordt er nog niet gebruikt door de anderen? Oké, okay, dat is toch negatief. Ja, of wordt er niet meer gebruikt en, is, en daardoor ja. ineens weer een Nederlander ja. Uh, ja. Of gebruikt? Ja. hij? Nou, nou ja, het eerste onderwerp he. is doping, dus laten we het gewoon openen. Geef eens antwoord op je eigen vraag, nee. Tom, wat denk je? Nou ja, uh, Valentijn zegt, of gebruikt hij? Mijn vooronderstelling is ja. dat er in die ploeg niet meer gebruikt wordt. Dat is een vooronderstelling en dat taxeer je zomaar. He, dat kan ook mis zijn. En dan vraag je je af, wordt er inderdaad niet meer gebruikt door de omgeving? De omgeving was ook niet zo verschrikkelijk sterk natuurlijk. Maar wordt dat niet uh, meer doorgebruikt? Of is hij zo verschrikkelijk een goede wilde? Nando, jij bent de man met wielrennen in het pakket. Vertel? Ja, nou ja, ik denk dat het inderdaad dat dat het een goede wielrenner is. Ik moet je eerlijk zeggen, zeggen dat ik hem niet heel goed ken. En ik heb ook de Tour daar een ander niet gezien. En ik bedoel, dan vind ik het al moeilijk om daar iets over te zeggen over concurrentie, wat daar gebeurd is. Ik was zat in, uh, in Salt Lake bij het uh, WK Sprint, te schaatsen. Ja. Dus ik heb het wel, uh, zeg maar, via een mobiele telefoon en uh, communicatie wel tot me gekregen dat hij gewonnen heeft. Maar ik vind dat moeilijk om, uh, om iets te zeggen. Je vooronderstelling uh, begrijp ik dat je zegt van nou, hij zal wel niet gebruikt hebben. Maar de cynicus in mij zegt ook: van nou god, ja, dat zeiden we in 98 ook. En ja. in 99 dacht iedereen, dus hele slimme jongens, dachten: wacht heel even, als zij allemaal niet gebruiken en ik gebruik wel, dan heb ik een nog grotere voorzorg. Nee. Maar dat is een beetje cynisch misschien. Maar ik, eigenlijk wat ik wil zeggen is: ik kan het moeilijk inschatten. Nou, je hebt dan nu deze wedstrijd niet gezien, maar jij zit wel zo in het wielrennen dat je in de afgelopen maanden, jaren. Wel een indruk hebt gekregen van hoe het ervoor staat. En wat denk je? Is dit dan mogelijk zonder doping? En nee, zijn ze dan allemaal zonder doping op dit moment? Nee, ik denk dat, je, dat het mogelijk is om zonder doping te winnen. Ja, dat denk ik wel. En dan het ook zo koers je alleen... niet de top van de top aan meedoet? Nee, maar dat was wel een, het is wel een hele belangrijke wedstrijd. Ja. Wij, ik bedoel, het is een World Tour. Er komen punten aan. Die punten zijn heel belangrijk voor de, voor de, voor de, voor de rank, voor de, uh, de tussenstanden. Ja. In, uh, van, om mee te doen aan allerlei wedstrijden. Uh, ik denk wel dat er minder gebruikt wordt, maar ik, ik weet niet ho hoeveel. Dat, dat weet ik er, heb ik echt geen idee van. Ja. Maar het is dus... eigenlijk een beetje een warming-up voor het, uh, voor het voorjaarsseizoen dadelijk. Ja. Deze, deze koers. Dat klopt. En, en nogmaals, ik, ik denk dus dat hij, uh, dat, dat, je, wat, dat, dat is wat ik eigenlijk net wilde zeggen, uh, je kunt winnen. Alleen je, de, de, het verschil met uh, doping is dat je ook kunt blijven winnen dan ben je volgende week ook goed en de week daarna ook goed. En, ja, ja. Weet je wel, en, dat, is en dat als je een Tour de France zou zijn en drie ja. weken zou duren... Dan, dan duurt deze na tien dagen naar huis en ja. heeft hij misschien wel een etappe gewonnen. En dat is eigenlijk ja. wat, wat, wat doping natuurlijk doet, is je slechte momenten maskeren. Ja. Ja. Welk signaal, mag iets maar welk, ja. welk signaal gaat eruit van die op non-actief stellen van uh, die Luis León Sanchez door Blanco? Is, is dat omdat er echt iets aan de hand is? Omdat ze echt iets vermoeden dat hij opnieuw uh, in de fout is gegaan? Of is dat gewoon een signaal naar de buitenwild... kijk eens, uh, wij zijn er nu zo actief mee bezig, wij stellen een voorbeeld? Ik denk dat het eerste belangrijker is dan het tweede. Ik denk dat het, dat voorbeeldfunctie dat, dat ook wel meespeelt. Ik denk dat dat op zich natuurlijk niet slecht uitkomt. Maar ik denk wel dat er iets aan de hand is geweest. Ja. Dat vermoeden heb ik, uh, heb ik wel. Nou, wat ik gelezen heb in de kranten de afgelopen dagen... Uh, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hij... Uh, dat hij dingen heeft gedaan waar, uh, waarvan ze bij Blanco dan vinden... dat kan niet meer. Je hebt het zeg maar een jaar geleden nog gedaan. En dat is ja. eigenlijk hetzelfde als dat je het nu gedaan hebt. En dan, maar goed, ze hebben hem op non-actief gesteld. Dus ze zijn nog aan onderzoek. Ja, en ze, hij is nog nee. niet ontslagen. Hij is nog niet ontslagen. Nee, en voor wie het gemist heeft, dat was dus inderdaad het wielernieuws... Wil, het dopingnieuws van vandaag. Luis Leon Sanchez op non-actief uh, door Blanco... omdat hij in de zaak Fuentes wordt genoemd. Zolang die zaak loopt... Enzovoort. Uh, ja, die zaak Fuentes, Operation Puerto, daar begon deze week eigenlijk mee... als het gaat over dopingnieuws, de zaak tegen de dopingarts Fuentes. Um, en daar kwam onder meer dan die dopingbekentenis van de D. Michael Rasmussen overheen. Hij reed onder meer vijf jaar lang voor de Rabobankploeg. Ik heb dopingmiddelen gebruikt. Ik weet dat ik heb betrogen en gelogen. Ik heb betrogen, en gelogen. En ik heb ook andere die atleten betrokken. Nou, oh ja, het mijn straf En ik wil mijn straf ervoor het weer, wat wil ik accepteren. Nou, dat was je sportmoment van de week. Ja, uh, van de ook. Ja, hier kwam ze nog we goed we weg. Daar hebben er ook uh, een beetje geluid <laughs> bij. Uh, die Rasmussen. Die was alweer de zevende ex-renner van de Rabobank Ploeg die zijn dopinggebruik opbiechten. Er is nog iemand die ze alle zeven al uit het hoofd weet. Het hoeft niet hoor. Uh, begin deze week uh, kwam ook Grisha Nierman uit uh, de dopingkast. Uh, Nando, we kennen nou dat verleden dus van uh, Rasmussen. Hoe, hoe bijzonder is voor jou dan deze bekentenis nog? Want dit is ook zoiets wat we eigenlijk allemaal al wisten. Ja, en toch is het bijzonder omdat je het hem zelf hoort vertellen. En dat had ik bij Armstrong precies hetzelfde... in de eerste anderhalf minuut bij uh, Oprah Winfrey. Je weet het, maar je weet het niet zeker. En je hoort het nu hem zelf vertellen. En ik vind dat toch een verschil. Ik bedoel... Ik kan het niet simpeler uitleggen dan dat. Ik weet niet of jullie dat hadden, maar ik had het ja. in ieder geval... als je daar de renner zit die twaalf jaar... kijk, vervolgens ga je natuurlijk allemaal nadenken van... wat is er waar van wat hij nu zegt. Maar op het moment dat hij dat uitspreekt, denk je... oké, okay, ja. we wisten het dus toch. Maar is dat het dan ook, de bevestiging van iets... wat je dan al die tijd zo graag wilde weten... en het uit iemand zijn eigen mond horen? Of zit hier ook nog meer bij, om het anders te zeggen... bij Armstrong hield het eigenlijk ook op na die eerste minuut... Toen wisten we het wel. En daarna kwam er helemaal niks meer. Was dat bij Rasmussen en bij niet een beetje hetzelfde? Nou, toen stond hij op en toen liep hij weg. Feitelijk toch? Hij heeft ja. anderhalf ja. minuut gesproken. En daarna heeft ja. hij nog een interview gegeven met de Deense televisie en de Deense krant, waar we wat flarden van hebben gezien, uh, teruggelezen in, uh, in wat tweets en uh, in wat, uh, wat uh, vertaalde stukken op, uh, op websites. Um, ik ben, ja, ik, weet niet, ik ben wel geïnteresseerd in wat die, wat die, hoe, hoe dat leven van hem er heeft uitgezien. En dat is natuurlijk het bij elkaar pakken van allerlei puzzelstukjes van... Oh ja, toen zei hij dat, toen hij collega's x in de kelder was... bij zijn huis in de buurt van dat meer in Italië waar die dan woonde... Dat maakt het natuurlijk wel interessant. Uh, ook nog steeds aan Armstrong, maar ook aan Rasmussen. Ze ja. ja, heeft, nou dus? heeft toch alles verteld aan de dopinghoofd. Ja. ja, maar goed, wij, maar wij weten het dan niet. Daar weten we niks van. Toch wel, ja, dat is, ja, ik weet het niet zeker. Is dat zo? En wat komt er dan naar buiten? Nou, ik vind dat het publiek. Dit is ook een partij die daar recht op heeft. Ik zou dat ook uh, uh, aanmoedigen om dat, uh, ja. om dat te doen, maar ik weet niet in hoeverre dat gebeurt. En ik weet ook als niet als er de... straffen worden uitgesproken dan, uh, en uh, de mensen worden onderzocht, dan zal er inderdaad naar buiten komen wat. En wie uh, gebruikt heeft. Ja, maar is, dat af, is, maar is dat alles wat hij verteld heeft? Of is dat een deel wat alleen maar noodzakelijk is voor die strafvervolging? Of voor die strafvervolging? Nee, maar Ik denk dat hij wel veel meer heeft verteld dan Armstrong. Armstrong was inderdaad na anderhalve minuut klaar. Wisten we nog niks. We weten niet waar. We weten niet hoe. Ja. We weten niet wat. Maar bij hem weten we inmiddels al welke middelen hij allemaal heeft gebruikt. Ja. Hoe lang het heeft geduurd. Ja. Dat hij de mensen bijgelapt heeft. Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat weten we inderdaad wel. Ja. Maar ik bedoel, wat ik zal dus zeggen is dat Armstrong heeft dat het publiekelijk duurde dat ook maar anderhalve minuut. En bij ja. Las Moes publiekelijk tot, op, tot dusver ook, was het ook zo kort. En dan ja. toch vind ik dan, de, als ik dan zit te kijken en ik hoor dat... Denk ik, dan denk ik zo, er zitten een aantal dingen bij die ik niet wist. En dat, dat vind ik dan toch opmerkelijk. Ja, en dan komen, ja. komen dus misschien nog veel meer dingen die we niet weten. Omdat hij die dan uitgesproken heeft, onder meer tegen de Nederlandse dopingautoriteit. Wat is nou een logisch moment wanneer wij dat met z'n allen... Mogen en moeten weten. Want nu is het dus nog geheim. Ja. Uh, moeten we eerst Thomas Dekker afwachten? Om, voordat hij gaat praten bij de. Bij de ja, Als die zijn verhaal ook gedaan heeft, mogen we dan weten? Dit ja, is ik het denk, ik vind wel, het een moeilijke vraag. Wat is een logisch moment? Ja, dan zou je zeggen: moet je dat dan doen voordat het wielerseizoen in Europa begint? Dus dat is over drie weken. Het omloopend nieuwsblad: moet dat voor de tour? Ik denk dat het een logisch moment is... op het moment dat de dopingautoriteit het idee heeft... dat ze, niet ja. meer, uh, niet meer dat, dat ze het nu wel weten. En dan moet ze een rapport presenteren, vraag, denk ja. Ja, ik. Maar, vraag ja, maar goed, wanneer ga je dat doen? Ja. Maakt ja. maar niet zoveel uit, eigenlijk. Nee. Nee. Of dat nou uh, volgende week is... Of, uh, ja, maar je hebt zoveel commissies natuurlijk. Je hebt ook een onderzoekscommissie van de Wielkrant ja. Nou, het logische moment is als zij tot hun conclusie komen. Nou, ja. maar, dat, ja, maar goed, dat dat niet weer geheim blijft. Nee, ik zou natuurlijk ook. Voor het wielrennen lijkt me het goed als dat gewoon naar buiten nou, komt. Dat is de reden waarom ik de vraag stel. Omdat ook de schade voor de sport wielrennen toch nog enigszins misschien beperkt blijft. Als je gewoon nu dat hele verhaal doet. En dan Van de Nederlandse... Uh, nou ja, ik, wat, je, wat je wel ziet is dat het, als wij dat in Nederland zouden doen... dat dat een signaal weer geeft, dat vind ik een, moeilijk, een vervelend woord... maar een signaal afgeeft aan de rest om dat te gaan doen. Ik denk dat er in Denemarken nu ook wel wat zou te gebeuren. Ik bedoel, die hebben natuurlijk hun grote kroongetuigen heeft nu alles verteld. Wij zijn natuurlijk ook pas begonnen... Nadat het USADA-rapport kwam, niet daarvoor. Dus wij hebben ook afgewacht. En toen dachten we, hé, hey, nou moeten we wat gaan doen. En misschien dat dat hebben we door bij onze Belgische collega's of uh, Belgische buren gebeurt natuurlijk bitter weinig. Uh, over de Fransen hoor ik ook helemaal niks. Nou. Uh, Spanje is vooral een oude zaak. Russen. Die Italianen, daar ben ik... want inmiddels is het februari en volgens mij zouden we in januari... of ik moet in Salt Lake iets gemist hebben... maar er zou nog een rapport van Padua uitkomen in ja. januari. Het misschien op... kunnen komen omdat het in onze Hollandse aard zit... dat wij de onderste steen boven willen... en dat al die andere landen om welke reden dan ook denken... Nou, laat maar even. In Spanje heb je al zoveel gevallen ja, gehad Je bedoelt dat we Calvinistisch zijn en dat we onszelf willen... Uh, ja, nou, en, en uh, andersom, de Fransen misschien te chauvinistisch... om uh, de onderste steen boven te keren. En de Belgen houden misschien te veel van de sport om hem kapot te willen maken. Uh, nou, weet ik niet. Er zijn in België ook journalisten... die al, al jaren over doping schrijven en ongetwijfeld ook bezig zijn... om um, dingen naar boven te halen. Uh, ik denk niet dat dat in een. Ik geloof nooit zo in een volksaard. Dat vind ik altijd een beetje een rare. Volgens mij zijn we gewoon mensen. En er zijn wat omstandigheden. waardoor we dingen eerder of later aanpakken. Dus ik, ik, ik denk dat er wel iets. En, en dat zou het goede zijn om een, om een rapport te publiceren. Dan kan iedereen wel zeggen van. Die Nederlanders die zijn rooms en dan de paus. Nou ja, laten we zeggen, who cares? Ja. Uh, doe het maar gewoon. En we zijn toch al die weg, zijn we toch al ingeslagen. Dus, we moeten het, dus het zou heel raar zijn als we nu zeggen van oké, okay, we weten nu alles en we zeggen lekker niks en veel plezier met uh, Lijkbast Nagelijn. Like. Dat zou natuurlijk heel gek ja. zijn. Ja, we pakken het volgende dopingnieuws er even bij. Inmiddels is ook gebleken namelijk dat de UCI minder dopingcontroles uitvoert, uit financieel oogpunt. Dat betekent ook dat het biologisch paspoort minder betrouwbaar is, automatisch. Gerard Vroomen, voormalig ploegbaas van ZVLO, snapt vooral niet waarom de ploegen dat accepteren.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 Het is wel, wel iets om, uh, om even wat vragen te stellen, hoe, hoe dat zit. Dat ja. is wat je bedoelt, toch? Dat ja, is, ja. ja. Nee, dat snap ik heel goed. En dat ja. is een logische, logische vraag. En uh, Gerard is uh, iemand die, die met een heldere blik altijd naar het wiel... Nou, dat blijkt hier ook wel uit, naar het wielrennen heeft gekeken. Hij is volgens mij, uit mijn hoofd gezegd, wel twee jaar weer uit. Maar goed, het is wel iemand uh, die we konden gebruiken. Vers, uh, vers, uh, uh, bloed. Maar de, de leekvraag is natuurlijk af, uh, ja, waar zijn die uh, testen voor nodig... Want de afgelopen 15 jaar zijn er zo verschrikkelijk veel dopingtesten geweest en er wordt bijna niemand gepakt. Een ja. of andere stommeling die laat zich pakken en voor de rest wordt er nauwelijks. Nou ja, uh... En dat is nou juist hier um, het schokkende, als je het zo wil noemen van dit nieuws. Dat sinds uh, vijf jaar is dat bloedpaspoort daar. Het bloedpaspoort dat ervoor zou zorgen dat er minder mensen gepakt of uh, dat er minder mensen doping gebruiken. Omdat, uh, ja, omdat dat nou eenmaal een systeem is dat redelijk waterdicht is. Alleen blijkt nu. Dat je daar wel veel tests voor nodig hebt. En dat ze die nou juist net niet doen. Ja, maar het is er is toch ook al aangekondigd. Dat, of uh, aangegeven dat het niet waterdicht is. Het bloedpaspoort is ook niet waterdicht. Nee. Nee, het, het gaat om bandbreedtes. Ja. en waar je dan ja. binnen- ja. en buiten valt. En, uh, ja. bedoel, als je dan... ja, we gaan weer veel testen. Want als je veel test, wordt het steeds nauwkeuriger. Uh, ja. Het bloed. Uh, het bloed, uh, ah ja, ik denk dat er veel een, een afschrikwekkende werking van uitgaat. zonder dat het naar nou definitief een, uh, ja. een bewijs uh, nou ja, is. Afschrik, bewijs... Afschrikwekkende. Uh, kijk, straf is niet afschrik, afschrikwekkend. De pakkans is volgens mij eigenlijk het, criteria, cri, uh, het kritieke punt. En als de pakkans zeer groot wordt. Ja. dan zal je er vanaf uh, komen misschien van die doping. Laat ik het anders zeggen. als die pakkans klein blijft. dan hou je doping natuurlijk altijd dat is het probleem. Volgens mij, wat, ik heb een interview met een wielrenner gedaan. die bekend staat als iemand. Die, dat is Matee Pronk. die bekend staat dat ja. hij nooit gepakt heeft in het hele peloton. Die zegt: Ja, op het moment dat de pakkans 1% ja. procent is, tel uit je winst. Ja. Weet ja, je maar, wat er gebeurt? Ik, ik wil alleen maar zeggen dat de straf en de strafmaat helemaal niet belangrijk zijn eigenlijk. Maar zijn we maar... Maar eigenlijk weer terug bij af? Is dit, als dit bloedpaspoort niet werkt omdat je daar nou dan veel meer tests nodig voor hebt dan dat er nu gedaan worden? Uh, leven we dan nu eigenlijk nog steeds in 15 jaar geleden of 25 jaar geleden, zo je wil? Ja, misschien wel. Je kunt je wel afvragen van hoe, hoe, hoe, hoe belangrijk vinden we het dus. Ja. En dat kan, die vraag kan je eigenlijk rechtstreeks dan stellen aan de ploegen. Want de ploegen betalen zelf uiteindelijk ja. die tests. Iets wat je ook, waar je ook even over ja, moet nadenken. Je, ja. Dat je denkt, hoe kan dat nou eigenlijk? Ja. Het voelt een ja. beetje als een politieagent geld geven... Ja. om vervolgens jou te bekeuren ja. Ja. dat je ja. door rood rijdt. Maar uiteindelijk doen maar, we dat via doen, belastinggeld. Hoor. Ja, dat ja. doe je ja. natuurlijk ja. wel, maar dus, dat doe je liever niet. Dus, uh, maar het lijkt nee. net alsof die ploegen dat ook niet willen... op de een of andere manier. Want anders zorg je er toch wel voor dat er echt veel getest wordt. Maar ik denk dat er wel een verschil is tussen dat niet alle ploegen over één kam geschoren kon, kunnen worden. En ik denk dat er wel een, dat er ploegen zijn die, die er echt vanaf willen. En ik denk dat er ploegen zijn die het geen barst interesseert. En ik denk dat het hetzelfde geldt voor, voor wielerbonden. Ja. Maar goed, die wielerbonden die zitten natuurlijk ook allemaal met, met, met, met, met geld... wat ze te besteden hebben. Datzelfde geld voor de dopingautoriteiten. Dat, bedoel, hoe belangrijk vinden we het? Ja. ja, goed. In ieder geval is het duidelijk dat de UCI het niet zo belangrijk vindt. Want als die hun als uh, minder testen wordt uitgevoerd, ja. ja dan laat je ook duidelijk zien dat er niet zoveel prioriteit uh, aan is. Dat is het signaal nou ja, wat uitgegeven Ik moet je zeggen, worden. ik vind dat die UCI wat dat betreft... De meeste, bedoel, op de weg hier naartoe kwam, kwam ik, er hoorde ik via de radio... dan weet ik wel weer via diezelfde uh, telefoons... Dat ze, dat ze vooral druk maken over dat er meer olympische disciplines moeten zijn. <lacht> en ze dan, dan sturen persberichten over correspondentie met de WADA... die ik dan ja. moet lezen. En dan denk ik, ik weet niet waar jullie mee bezig zijn. Maar het is niet echt... Uh, je, laat, je doet in ieder geval niet heel veel moeite om mij te van overtuigen ja. dat, je, dat je weet waar het, waar het probleem zich bevindt. Nee, nee maar goed, de, daar zit dan net het probleem. Want als je ja. het niet internationaal ja, nee, oplost, precies. en dat kan het UC alleen maar, alleen maar de UC. Als je ja. het niet internationaal oplost, ja, dan hoef je nergens aan te beginnen. Dan hoef je ook niet landelijk commissies nee. in te stellen. Dan nee. nee. hoef je niet ja, Roomser dan de Paus te zijn. Ja. Ja. Goed, ik vind het wel goed overigens dat we in Nederland dat, dan denken: van, oké, okay, als de UC het niet doet, dan doen we het zelf. Ja, dan, moet ik... het, dan moet het eigenlijk natuurlijk ook weer niet door de wielenbond uh, gedaan worden. Want ja, dat is ook van uh, uh, de slager vlees Ja, en daar weer... is dan weer een, een, een, een, een, een taak voor ons weggelegd als journalisten, denk ik. Om, uh, om dat, uh, dat een beetje in de gaten te houden ja. over wat daar gebeurt en waarom dingen gebeuren. En, uh, en, dan, ja, en wat dat betreft vind ik het wel vind ik het wel, als ik kijk wat er de afgelopen week, weken is gepubliceerd. Ik nou, vind ik niet heel uh, vind ik, uh, opbeurend nieuws. Ja, zeker, zeker, over... zeker van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dat de mensen ook uh, hun verhaal willen doen. Ja dat ook. Maar ook dat de pers met verhalen naar buiten komt. Niet alle pers, maar wel een heel groot deel ervan. Maar Het er is ook een zijn? verzadigingsmoment. Want uh, als je het zoveelste bericht hoort dat je denkt ja. Nou, ja, ja, misschien wel, het wel. Maar goed, dat, is, dat, is denk ik, dat, dat geldt overal denk ik voor. Ja, er zal al een moment komen. Maar dan, ik, mijn, mijn gevoel zegt dat als er, als er weer iets, echt iets nieuws komt... dan is die verzadiging al meteen weer weg. Ja, ja ik denk als de dekker uh, en Bogot, als die komen dat er geen verzadiging is. Dat iedereen daar wel uh, ja. het naadje van de kous wil weten. Ja. Ja. En uh, tot slot Nando, want dan zit uh, dit dopinghalf uurtje er alweer op. Heb jij uh, een nieuwe primeur in de pijplijn? Krijgen we van jou binnenkort nog. Uh... Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop het, dat is één. Maar... Ja, ik, ben hard, ik ben hard aan het werk, maar ik, ga er, ik kan er nog niks over zeggen, omdat ik het nog niet rond heb. Oké. Okay. In welke hoek zit het, of wil je dat ook niet zeggen? Nee. nee nou, dus. Ik rennen. Nou. Ja. ja. ja. Uh, we zijn zo terug na vijven. Graag tot zo. Ook met veldrijden, dus het WK. op één. Dit zijn de beste Nederlandse artiesten van 2013. Maandag 11 februari worden de Edison Popprijzen uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn volgende week live te gast op Radio 1. We are on this road this Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur genomineerden voor de Edison Popprijs 2013. Baby, live in Dit is de Dag.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 Voor 25 euro per maand de Samsung Galaxy S Advance, 550 minuten of sms'jes, plus 500 mb. Ga naar hollandsnieuwe.nl zakelijk. Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 of ga naar erewieselive.nl voor een uniek aanbod. Dit is Radio 1.